Drie uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Blok heeft in de Tweede Kamer herhaald... dat zijn uitspraken over de multiculturele samenleving... onzorgvuldig en ongelukkig waren. Ook bood hij nogmaals zijn excuses aan. Op een bijeenkomst twee maanden geleden zei Blok onder meer... dat het genetisch bepaald is dat verschillende culturen... niet vreedzaam kunnen samenleven. Daarover zegt hij nu dat hij zulke onderwerpen... moet overlaten aan wetenschappers... Veel Kamerfracties, ook die van de regeringspartijen... zetten vraagtekens bij de geloofwaardigheid van Blok. PVV-leider Wilders zei dat Blok gelijk had met zijn uitspraken... en noemt zijn excuses politieke castratie. De Nederlandse staat is aansprakelijk voor uitlatingen... van oud-staatssecretaris -staats Teven over downloaden. Die suggereerde meerdere malen dat illegaal downloaden was toegestaan. Een aantal Nederlandse film- en serieproducenten... begonnen daarop een rechtszaak. Ze claimden dat ze schade hebben geleden door de uitspraken van Teven... Downloaden werd jarenlang gedoogd in Nederland. Pas vier jaar geleden kwam er een downloadverbod... na stevige kritiek van het Europees Hof van Justitie. De producenten hopen snel in gesprek te gaan met de Staten... over compensatie van de schade. Vanaf volgend jaar mogen maximaal 214 mensen per dag de Mont Blanc beklimmen. Dat staat gelijk aan het aantal slaapplaatsen in de berghutten langs de route. Wie niet kan laten zien dat er voor een van de hutten is gereserveerd... komt de Franse Berg niet op. De burgemeester van het naastgelegen dorp wil zo de drukte aanpakken. Die leidt tot overlast en zelfs vechtpartijen. Afgelopen zomer probeerden elke dag tot wel 400 klimmers de berg op te komen. Soms alleen met sportschoenen. 16 klimmers kwamen om het leven. Het weer. Er trekken nog wat stevige regen- en onweersbuien over het westen van het land. In de rest van het land is het zo goed als droog met af en toe zon. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen wordt het koeler, hooguit 19 graden. Aan het eind van de middag zijn er dan opnieuw buien.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 As we're raising, raising until they break up the break of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 Niet veranderen voor mij.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 Alles voor mij.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 Alright.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 Wat doe? The...